Heb je wat dat betekent? Soms bij slimmer vem rondom dit tijdstip nemen we dan iemand in de zeik in een slimmer phonevak. Afgelopen weekend blokkeerde milieuorganisatie Greenpeace aardig wat de tankstations van Shell om te protesteren voor het milieu en tegen hoe Shell daar dan mee omgaat. Maar uh, ik ben een tankstation tegengekomen afgelopen weekend. Wat daar nog gesaboteerd was door uh, Greenpeace, om echt niet of toch wel? Even bellen met de Shell. Goedemorgen, u spreekt met meneer Lerfroost, waarmee kan ik van dienst zijn. Ja, heel goedemorgen met Gaardhuis, hallo. Hallo, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ik sta hier langs uh, de Industrieweg in Soetermeer bij jullie mande tank. Ja. En dan hoor ik dat de eerder van die geitenwolle sokken van de Greenpeace jullie uh, tankstations hebben gesaboteerd. Ja. Dan nou vroeg ik me alleen is... af, is dat hier ook gebeurd, want ik heb net onder bedreiging van een of ander langharig uh, stuk tuig, heb ik mijn tank moeten volhouden hier. Met zo'n Greenpeace-shirt oh. aan. Uh oh, oh. Ja, dus um, ik denk ik waarschuw eventjes, want uh, dat jullie hier even de M1 naartoe kunnen sturen of zo, Om eens even uh, een stukje verder op de straat in te knumpelen. <laughs> ja, uh, fantastisch. Hartelijk dank voor de melding. U zegt, bij welk station was dit? In de industrie, op de industrieweg in Zoetermeer. In en, Zoetermeer. Maar dat is in principe niet eens mijn klacht. Okay. Die gozer heb ik afweten te wimpelen met, uh, met een paar euro. Maar ik okay. sta dus net mijn tank onder bedreiging vol te gooien. En ik wist niet waarom dat nou onder bedreiging moest. Hij zegt, gooi je tank helemaal vol. Doe wat ik zeg. Ik denk, hey, hey, rustig, rustig. Uh, oh, hij meurde nogal, dus ik ga ervan uit dat hij ook van Greenpeace was. Die zijn niet zo van de DIO. Maar ik gooi dus mijn tank vol en ik check dus uiteindelijk wat er uit die slangen komt. Ja. Ik denk dus dat ze de tank zelf... Dat het kan bijna haast niet, zou ik denken. Maar dat ze de tank zelf met brandstof hebben gesaboteerd. Want er komt dus gewoon tomatensap uit die, uh, uit die slangen. En mijn auto zit er mee vol. Die doet helemaal niks meer op dit moment. Oh, jee. Ja, en tomatensap link ik toch ook weer aan Greenpeace als ik die berichten hoor. Maar dit is ja. niet normaal. Dat en, is, uh, ja. En ik heb over tien minuten een afspraak... en mijn auto zegt alleen maar... Oké, okay, um, En dan haat het mij op, eigenlijk. Dat is heel vervelend. Ja, ik uh, zou zeggen... Uh, ja. ja. De ANWB uh, is... Ja, terwijl... ja, ja, lekker makkelijk. Maar Shell voorzicht dit is het probleem, toch? Die, die, die let niet op de tanks. Dan ja, kan ik... gewoon zo'n zo, zo, zo, zo, zo werkschuwstuk taag met een lange paardenstaart en murende oksels... kan daar gewoon tomatensap in kieperen. Ja, ja maar... dat is... Uh, ik... Ja, wat moet ik ermee als consument zijnde? Ik uh, ja, staat er een beetje van versteld. Nou, u uh... staat met tabakkers vol tanden, ja. Dat, ja. Is, dat hoor ik wel. Ja. Ik, uh, ik ga het eventjes... Uh, heeft u een heel klein momentje? Gaat u de eentjes uh, waar ze doen, zegt u nou? Nee, ik uh, ga het eventjes uh, oh. uh, met mijn collega's overleggen. Graag, want de eentjes kunnen er ook niks aan doen natuurlijk. Nee. Ik wacht wel eventjes. Klein momentje. Oké. Okay. Goedemorgen. Ja, hallo. Met, met wie spreek ik? nu? U, spree u spreekt met Rosa. Wat hallo is er Rosa. Gebeurt? Nou, ik, sta, ik kom hier dus aan waar ik gewoon uh, vaak tank op weg naar mijn werk... op de Industrieweg in uh, Soetermeer bij de onbemande pomp. En er staat een vrij uh, nou ja, langharig stuk stinkend tuig. Ik denk van de Greenpeace, want daar had zo'n groen shirt aan. En die zegt, meneer, u moet uw tank helemaal vol gooien. Ik zeg, wat is het probleem? Dat doe ik hier altijd, anders kom ik niet tanken. He? Dus dat, op zich nog niks aan de hand. Die zegt, nee, u moet hem helemaal vol gooien. Ben u er nog? Ik ben er nog ja, meer. Ja, dus dat doe ik. Hij loopt daarna weg, terwijl mijn tank dus helemaal vol is. Ik denk weg te rijden. Ik start mijn Volvo en ik hoor... Bup, bup, bup, bup, bup, bup. Ik check wat er in de pomp zit. Ik proef eventjes. Zoveel ik nu kan beoordelen, is het tomatensap wat erin Maar ik hoor van allemaal van die Greenpeace-acties. Hebben ze misschien dit station ook gesaboteerd? Ja, dus u heeft het geproefd en toen... Nou uh... ja, ik denk, wat is het? Want er zit dus iets in mijn tank waardoor die niet meer rijdt. Ik denk, heb ik nou diesel staan tanken? Dat heb ik nog gecheckt. Nou, dat was niet het geval. Maar okay. dat kan toch helemaal niet in die tank zitten, mevrouw. Is toch... Zo express expres uh, zoetermeer aan de. Het... Waanzin! Ja. Nou, dat, dat moet inderdaad niet in kunnen zetten. Nee, dat lijkt me toch ook niet? En heeft u inmiddels de ANWB gebeld? Ja, die heb ik gebeld. Maar ja, ik wil wel even verhaal halen, natuurlijk. Want ja. Snap ik. Snap er staat ik. toch shell op de pomp, hè? Ja. En, en die persoon die zegt dat u uw tank helemaal. Uh... Ja, ik moest mijn tank helemaal volgen. Hij zegt dat is beter voor het milieu. Dus ik snapte dat al niet. En ja, ik hoor net uh, op de radio dat er eerder van die Greenpeace uh, ja. sabotageacties zijn geweest. Ik denk, ja, misschien is dit ook zo'n uh, zo geitenkaas, uh, weet je wel. Hij ja. had wel van die sokken ook aan, dus ik denk, nou, 1 en 1 is 3 natuurlijk. Geitenwallen sokken ja. Nou ja, uh, hoe noem je die dingen? Van die Jezuszandalen? Oké, okay, ik, uh, ik ga het direct opnemen en uh, wij bellen u zo spoedig mogelijk eventjes Ja, terug. heel graag. Als u het niet erg vindt, denk ik de komende tijd even bij de SO. want uh, wat is ja, dat... domme. Ja, ja, ja ik, ik, uh, ik, ik ben bang uh, ik, uh, ja, dat ik daar geen uitspraak over kan doen. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ik ga ervoor zorgen dat u uh, eventjes wordt teruggebracht. Nou, uh, verdomd graag, ja. Oké, okay, in ieder geval uh, succes ermee, meneer. Ja, dank u wel hoor. Oké. Okay, dag. Slam FM, phonevak.